De heks van Circonflex. Dit is de heks van Circonflex. Ze woont in Kopenhagen. Iedere dag doet zij wat geks en alle mensen klagen. O, oh, wat een heks, wat een akelige heks, hoe lang moet dat nog duren? Wie wil de heks van Circonflex voorgoed het bos in sturen? Op zondag neemt zij de kolonel En tovert hem om In een mokkastel Op maandag doet zij niet zoveel Dan jakkert ze op haar bezemsteel Op dinsdag Eet zij een schooljevrouw En laat het verder maar blauw blauw Op woensdag neemt zij het mokkastel En tovert het om In een kolonel De vreugd is maar van korte duur Hij zit nog onder het glazuur op donderdag neemt zij het dameskoor en schuift het onder de voordeur door. Op vrijdag bijt ze de griffier en wikkelt hem in vloeipapier. Op zaterdag gaat ze in het bad, zodat het in het rond te spat. En verder speelt ze met haar kat het spelletje van Wie doet me wat? Dit is de heks van Circonflex. Ze woont in Kopenhagen. Alle mensen staan perplex zoals die heks kan plagen. O, oh, wat een heks, wat een griezelig heks! Het is niet om te verdragen. Wie wil de heks van circonflex voor goed het bos injagen?